Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de maand mei zijn huizenprijzen nog sneller gestegen dan in de vorige maanden, meldt het CBS. Koopwoningen waren gemiddeld 12,9 duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste toename sinds 2001 en ook meer dan de vorige topstijging in april van 11,5 Ook valt op dat er in mei veel minder woningen van eigenaar zijn gewisseld dan een jaar eerder. In voedselproductieketens worden nog steeds mensen uitgebuit, zegt Oxfam Novib. Volgens de organisatie vingen arbeiders en boeren in het buitenland die voedsel produceren de klappen van de coronacrisis op, terwijl supermarkten grote winsten boekten. De belangenorganisatie van supermarkten herkent zich niet in dat beeld. Informateur Hamer gaat VVD-leider Rutte en zijn D66-collega Kaag... vrijwel zeker voorstellen om samen te gaan schrijven... aan een aanzet tot een regeerakkoord, zeggen ingewijden in Den Haag. Andere partijen kunnen dan besluiten of ze zich daarbij willen aansluiten. Op die manier wil Hamer de impasse in de formatie doorbreken. Na zes weken verkennen is de conclusie dat VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks... en ChristenUnie nog steeds vooral naar elkaar kijken voor een eerste stap... Hamer komt waarschijnlijk op korte termijn met haar eindverslag. Als eerste actieve American voetbalspeler ooit heeft Carl Nassib bekendgemaakt dat hij homoseksueel is. Dat deed hij in een video op Instagram. De 28-jarige verdediger zegt dat hij al 15 jaar tegen dit moment aanhikte en dat hij zich dankzij vrienden en familie nu comfortabel voelt om te vertellen dat hij op mannen valt. Nessip is niet de eerste NFL-speler die uit de kast komt... maar wel de eerste die dat doet terwijl hij nog in de competitie speelt. De American Football Bond en zijn club, de Las Vegas Raiders... zeggen trots te zijn op Nessip. Het weer nog. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar vannacht af. Temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen zo nu en dan zon, maar in het zuiden kan later op de dag een bui vallen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort?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 De legt haar koele handen op mijn voorhoofd. En kijk me even onderzoeken Ze helpt helpen bij het drinken van wat water. Als ah, het erbij vergeven bij me staan. Nacht, zuster. Waar moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Doe iets aan bij.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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe je tanden bij. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen? Nachtzuster, doe bij.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 Het moment is daar. Ik roep je naam in de stilte valt. Ik lig helemaal alleen, alleen zonder. Jou.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 Your eyes, take over me, they holding me, feel like they controlling me, more than me. Oh, we should do me. Your eyes, they over me, they holding me, feel like they controlling me, more than me. Oh, me.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 Before you let me know, I'm trying to make this last forever oh. Ooh, yeah, Your eyes take over me, they holding me Feel like they controlling me, more than me oh. Oh, Your eyes take over me, they holding me Feel like they controlling me yeah, Break it down I don't mean no business, please I'm just trying to make you see That where I'm from, yo, shorty, you goodbye I DON'T GO!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 She love thing happening here, baby, or what? voor en 106.9 FM Take me the Does even matter anyway? You know? Focus on no with The pain you know? only getting older by the day. You know? only getting older. Does out even matter anyway? You know? Focus on no with The pain you know? only getting older by the day. How I am, I'm getting a pie. But I'm thankful that I'm still alive. Cause there's so much more left to find. Touching keep me out of anyway. Focus on a couple with the pain. We're only getting older by the day. We're only getting older Touching keep me out of anyway. Focus in on coming with the pain Only getting older by hey, yeah, this hey, yeah, Only getting older my, my me up all night yeah, yeah. Catch me Get this touch that I keep, keep me up all night Prefer, girl, like you run the world? My brain, I go slow when you deep, That's my word. Time to we do it now. I hope you wear, girl. Sí, aló. Cuando suena la clave en la fuego lo no sapae. Suelta ve, pa que todo no se acabe. Que la latín son lamba la que wanneer Cuando suena la clave en la fuego lo no sapae. Suelta ve, pa que todo no se acabe. Una y otra vez vamos. Yeah. Dat ik niet weet en voor niets had ik een oplossing. Behalve dan bereid, niet daar het me niet in te